7 uur. Mariel Hageman met het NOS Journaal. In Indonesië is de laatste overlevende van het bloedbad in Rawagede overleden. De 88-jarige Sai Bin Sakam overleefde in 1947 een slachting... die werd aangericht door Nederlandse militairen. Bijna de hele mannelijke bevolking van het Indonesische dorp werd doodgeschoten. Naar schatting vielen er tussen de 150 en 400 doden. Bin Sakam overleefde het bloedbad in Rawagedé door zich dood te houden...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 De jongeren reageren met hun acties op het strenge beleid in Urk. Burgemeester Kroon besloot onlangs om wangedrag harder aan te pakken. De Italiaanse renner Marco Pinotti rijdt na de eerste dag van de Ronde van Italië in de Leiderstrui. Hij kwam met de formatie van de Britse sprinter Mark Cavendish als eerste over de finish... in de ploegentijdrit over bijna 20 kilometer. De ploeg van de Rabobank gaf 26 seconden toe op de winnende ploeg en werd daarmee zevende. Het weer...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 Langs de lijn, met Ronald Boot. Goedenavond en welkom bij aflevering 9604. Geen voetbal vanavond, althans geen Nederlands voetbal. Want morgen is de bekerfinale Twente-Ajax in de Kuip. Maar wel Italiaans voetbal straks. AS Roma tegen AC Milan, want Milan kan kampioen van Italië worden. En we hebben waterpolo, polar bears tegen de Donk. En Donk, de vrouwen kunnen kampioen worden. Bob van de Tak... Inderdaad, dan moet Donk winnen hier vanavond in Ede. In het zwembad De Peppel. Waar de muziek hoorbaar nog op de achtergrond door het zwembad schalt. Omdat de wedstrijd nog niet is begonnen. Maar dat gaat wel zometeen gebeuren. Gisteren in Ede de eerste wedstrijd van een Best of Three. En die werd gewonnen door Donk met 9-8. En dus weet Donk dat het vanavond de titel kan pakken bij winst. Maar dat wil de regerend landskampioen Polarbeers natuurlijk niet laten gebeuren. De wedstrijd als de brandweerwagen uit het zwembad verdwenen is, gaat zo echt beginnen. Ook veel aandacht vanavond voor de Nederlandse kampioenschappen boksen. Natuurlijk in de aanloop naar Londen 2012, volgend jaar de Olympische Spelen. En handbal, als meer tegen ENO, een wedstrijd die om half negen begint. Vandaag was de start van de Giro, ook daar aandacht voor. En we hebben verschillende reportages. En natuurlijk tot elf uur ook. muziek. Oh! Yeah! That's it! That's it! That's it! That's it. That's it baby. What's your mama gonna say? You finally let your like this guy. Does <laughs> <laughs> anyone want to go mopsin' in the garden? Does anyone want to go dance upon the roof? Does anyone want to go mopsin' in the garden? Does anyone want to go dance upon the Pop it. Does anyone wanna go waltz in the dark again? Does anyone wanna go dance up on the roof? <laughs> Does anyone wanna go waltz in the dark again? Does anyone wanna go dance up on the And I'll be there Al met met Garden. We gaan naar het Topsportcentrum in Rotterdam. Daar zijn de Nederlandse kampioenschappen boksen vanavond. Boksen, zou je zeggen, daar besteden we nooit aandacht aan. Maar vanavond wel, Gio Lippens. En uh, dat heeft alles te maken met Londen volgend jaar, of hebben we geen talenten? Nou, er zijn wel talenten hoor. En die talenten die zijn op dit moment bezig om zich voor te bereiden op de kwalificatietoernooien die eraan staan te komen. Bij de mannen zijn dat er twee. Eén kwalificatietoernooi is meteen ook het WK in Baku in Azerbeidjan komend najaar. En daarna zal nog een toernooi in Istanbul gebokst moeten gaan worden. En daar zal uiteindelijk dan mogelijk een Olympische kandidaat uit moeten komen. De twee Olympische kandidaten die we mogelijk hebben hier voor Nederland, die zijn op dit moment niet aanwezig in Rotterdam. Want zij laten dat 1K aan zich voorbij gaan, Hoesnoe we kennen hem allemaal wel. En Oran Usterk. Dat zijn toch eigenlijk wel de twee boksers die in ieder geval de laatste tijd nog de meeste opzien hebben gebaard in Nederland. Dus komen op dit NK hier in deze topspothal. De topsporthal nummer 2 trouwens in Rotterdam. Want er is er gewoon bovenop gebouwd, bovenop de oude topsporthal. Daar komen die boksers in actie. Vooral de jonge talenten en heel opvallend de vrouwen. Want na de pauze dan hebben we een aantal partijen, nog maar twee mannenpartijen en daarna alleen maar vrouwenpartijen. En dat heeft toch ook wel alles te maken. Maken met het feit dat de Nederlandse vrouwen de laatste tijd toch redelijk opzien waren. Het EK is dit jaar in eigen land, in deze hal hier in Rotterdam. En daar zullen we dan vooral gaan kijken naar Marichelle de Jong, toch een van de grote kandidaten mogelijk voor een Olympische deelname. En als ze meedoet aan die Olympische Spelen, toch ook voor een Olympische medaille. Zij bokst hier straks een partij tegen een Hongaarse, tegen de Europese kampioenen. De regerende Europese kampioenen Bianca Nadje uit Hongarije dus. En iedereen kijkt toch wel een beetje uit naar die partij. Dat is is toch wel de partij waar de meeste aandacht naar uitgaat. Waterpolen dan. Polarbeers tegen Donk. Inmiddels wel begonnen, neem ik aan, Bob. Ja, inmiddels begonnen. Het eerste doelpunt hebben we gezien van Polarbeers... dat hier in eigen bad dus op een 1-0 voorsprong is gekomen. Nienke Vermeer was het. De mid voor die de bal in het doel weer op achter de kiepster van Donk, Michel Slobbe En zo begint Polarbeers in ieder geval goed. En komt het nu op een 2-0 voorsprong zelfs. Marit Bergers, de aanvoerder... Geeft het goede voorbeeld in deze wedstrijd die Polar Beers dus uh, moet winnen. Ik zei dat al. En de start is in ieder geval flitsend, zoals dat gisteren in Gouda juist niet het geval was. Toen was het Donk dat in no time een voorsprong had van een doelpunt of 3-4. En daar heeft Polarbeers eigenlijk de hele wedstrijd achteraan gelopen. Uiteindelijk werd het toen nog wel heel spannend, werd het 9-8. Maar uh, redden Polarbeers het dus niet. En uh, de coach die zei ook toen afloop uh, Gerrit-Jan Schothans, we hebben te veel domme fouten gemaakt. En als we die uh, niet maken in eigen huis, dan uh, gaan we die wedstrijd gewoon winnen. Maar ja, uh, de trainer van Donk, die sprak ik ook. En die zei ook van, we gaan gewoon winnen vandaag. En uh, dan staat natuurlijk kaarsrecht overeind dat dat niet allebei kan. Maar uh, Polarbeers uh, begint dus goed in deze wedstrijd. Twee ploegen die normaal gesproken aan elkaar gewaagd zouden moeten zijn. Polarbeers de laatste twee jaar kampioen. Maar Donk was de nummer één in de reguliere competitie. Polarbeers vier internationals, Donk vijf. En dat is nummer drie die erin gaat. Polarbeers uh, ontketend uh, begonnen. Uitstekend uh, schot daar van Elzenmiek Zevenitsch en zij zorgt voor 3-0 en Donk voorlopig dus ver verwijderd... van een kampioenschap. Maar goed, we zitten ook pas in de eerste periode natuurlijk. En inmiddels aangeschoven hier in de studio, Joris van den Berg. We gaan het hebben over de Giro, want die is vandaag begonnen. De ronde van Italië. HTC, euh, nee, HTC moet ik gewoon zeggen, hè? High Road. Dat is de winnaar van de ploegentijdrit. Waarom een ploegentijdrit op de eerste dag? Dat doen ze toch wel vaker. Ja, ja maar ja. waarom is dat typisch uh, bij die ronde van Italië? Nou, bij de Tour de France gebeurt dat ook wel, uh, zo noemen we het dan. Het is, uh, het is een uh, manier om een grote ronde te openen. Maar ik denk dat het in dit geval echt wel een, een meer een soort kermis is. Zeker als je kijkt naar het parcours van deze Giro. Want de verschillen waar het vandaag om draait... Ja, daar heb je het over, denk ik, een dikke week helemaal niet meer over. Ja, ja. want uh, ja, ik vind een uh, gewone proloog met iedereen in individueel rijden... vind ik altijd veel leuker. Ja, ja, mijn, mijn, ja, wat ja. ik leuk vind, doet er niet toe, bedoel je? Ja. Uh, nou, in sommige gevallen kan het het beste doen, Donald, maar. Uh. Ja. Zeg, Radiocheck uh, tweede en H HTC High Road eerste, is dat een beetje wat verwacht was? Ja, HTC zeker. Die ploeg heeft twee jaar geleden de proloog, de ploegentijdrit dus, waarmee de Ronde werd geopend ook gewonnen. Toen wacht Kevin uh, dus de roze trui aan. Die schoven ze dus in de laatste rechte lijn bewust naar voren, om als eerste over de streep te kunnen gaan. Want de renner die als eerste over de streep komt van zijn ploegentijdrit... van de winnende ploeg. Die krijgt de leiderstrui. trui. En vandaag was het uh, de Italiaanse tijdritkampioen Marco Pinotti, oudgediende. En uh, de tweede was Radio Shack. Ja, die had je daar wel kunnen verwachten. Die eindigde op negen seconden. Maar dat vind ik toch wel knap, want ze verspeelden in de de eerste kilometers door een of andere rare manoeuvre al een grote tempo uh, Ivan Rovni dus ze moesten het meteen met één kracht minder doen en toch knap dat ze dan tweede worden. Ja, een derde. Derde plaats ging vandaag naar uh, Liquigas en dat was meteen de eerste ploeg met een klassemens topper aan boord, Nibali. Hij heeft dus van alle mensen, mannen... Uh, mannen met aspiraties ervoor het het best gedaan. Nibali deed het goed. Uh, Scarponi van Lampre ook prima voorin. Contador, Saxebank, ook prima. En zij wonnen met allemaal een seconde of twintig op mannen als of en Kreuziger. En een minuut, een dikke half, een, een half minuut, dikke half minuut op klimmers als Pozzo Vivo, Rodriguez en Anton. Ik heb geen Nederlandse ploeg gegooid. Nee, maar dat is niet zo'n heel slecht teken. Rabobank, Keurig toch wel zevende. Misschien had je ze iets hoger mogen verwachten... omdat ze het in de Tireno zo geweldig deden in de ploegentijdrit. Maar die ploeg verschilde qua samenstelling nogal van de ploeg... die vandaag over de 19 kilometer actief was. En vakantieleid DCM werd tiende. En dat is ook een behoorlijke uitslag. Ja, wat, wat was dit voor een parcours voor zo'n uh, ploegentijdrit? Hè? Helemaal vlak. 19 kilometer lang. Vlak. Gekke eh, bochten? dat een paar bochten natuurlijk. Maar het viel wel mee. Er zaten geen rare toestanden in of zo. En uh, wat krijgen we morgen? Morgen is een van de weinige kansen voor de sprinters. Ze krijgen er vier, misschien vijf deze ronde. En daar moeten ze het mee doen. Uh, ik kan me nog rondes van Italië herinneren dat, dat ze dat is acht of negen waren. Maar dit jaar is het echt een ronde voor de klimmers. Er zijn zeven serieuze aankomsten bergop. Dan is er nog een gewone bergetappe. Er is een klimtijdrit. En er zijn drie aankomsten heuvelop. Ja, je kan echt je lol op als je van berg op fietsen houdt de komende week. Maar heel zwaar dus ook. Ja, loodzwaar. Sommigen zeggen zelfs te zwaar. Zoals Erik Breukink, die heeft dat van tevoren gezegd. De technisch manager van Rabobank. En nog een aantal andere mensen vinden het gekke werk. En sommigen laten hem lopen omdat ze naar de Tour de France willen. En daardoor is de aanwezigheid van Contador, topfavoriet natuurlijk hier. Ja, dat is toch wel prikkelend. Want je kunt je afvragen, gaat hij hem uitrijden? Als hij de Giro uitrijdt dan gaat hij waarschijnlijk bij de beste drie zitten. En de realiteit van de laatste jaren leert ons... dat je dan echt niet kunt pieken in de ronde van Frankrijk. En ik neem aan dat dat toch het seizoensdoel van Contador is. Als hij daar van start mag gaan. Ja, want dat is nog steeds onzeker. Nou, dat is dus het hele eieren eten. Het, het, het vraagteken achter de toerstart van Contador... dat werpt in deze Giro zijn schaduw vooruit. Want ik kan me voorstellen dat als Contador groen licht krijgt voor de Tour... dat hij dan op een of andere manier deze Giro gaat verlaten. Uh... Is doping bij deze wedstrijd uh, een, een, een issue? Uh, zijn er veel controles? Uh, denk je dat er nog mensen uh, door de mand vallen? Ik vrees van wel, het is de laatste jaren is het niet anders. En elke keer denk je weer, ja, nou zal het toch wel voorbij zijn... met de grote gekke razzia's en zo. En, en ook teleurstellingen, mannen die ineens op een kwade manier aan het licht komen. Ja, er is die kwestie rond de uh, oud lamprerenners. Ik zeg met nadruk oud. Het, het gaat om uh, Lampen van een paar jaar geleden. Een ploeg met onder meer Ballan erin. Ja, die zaak loopt nog steeds. En ik verwacht toch wel dat er de komende dagen... nog het een en ander van aan het licht gaat komen. Wat mogen we verwachten van de Nederlandse ploegen? Ja, weinig tot niks, denk ik. Tot mijn grote spijt. Uh, Rabobank is hier met acht Nederlanders en een sprinter, Graham Brown. Theo Bos moest afzeggen wegens een luchtweginfectie. Dus hebben ze Brown maar opgeraapt. Die uh, Australiërs, nou, dat is geen topsprinter. Cavendish en Ferrer zijn hier maar ja, dus... je zegt zelf al, sprint komt heel weinig aan ja, bod. Ja, dat wilde ik net gaan zeggen. De, de, de wereldtop is hier, Petaki, Cavendish, Ferrer. En er zijn vier, vijf kansen. Dus ja, Brown moet heel veel geluk hebben. Wil hij een keer podium rijden? En uh, Steven Kruiswijk is erbij. Een jongen van, ja, hij wordt dit jaar 24... En die kan een aardig klassement rijden, zoals hij vorig jaar deed... in de schaduw van Baco Mollema. Maar Mollema gaat dit jaar naar de Tour en die is niet in de Giro. En Vakantseleid DCM is hier met een Italiaanse kopman. Carrara, nou, die kan rond de tiende plaats gaan eindigen... En we krijgen denk ik wel veel aanvallen te zien van Johnny Hogeland. Ja, ja. Contador heb je al genoemd. Uh, als hij hem uitrijdt is het een van de favorieten. Nog andere? Ja, Contador krijgt het hier te maken met uh, Nibali vooral. Italiaan van Liquigas. Alleskunner, vorig jaar winnaar van de Vuelta. Met Kreuziger, dat is een Tsjech van uh, Liquigas. Die is ook rijp om een keer goed te gaan pieken in een grote ronde. En de Italiaans Carponi van Lampre. Een man waar toch ook een beetje een luchtje aan zit. Maar echt tegen de lamp gelopen is hij nog niet. En daarbuiten, ja, dat zijn die klimmers die ik net al noemde. Jongens die vandaag veel tijd verloren. Joaquin Rodriguez, uh, Arroyo, ook een Spanjaard. Ponzo Vivo, Anton en dan is er nog wat Zuid-Amerikaans geweld. Serpa. En Rogano. Maar ja, met zoveel berg etappes en zoveel klim etappes uh, maakt het deze seconde nee, helemaal. Dus het nee, eigenlijk helemaal niet uit. Dat was het gekke als je vanmiddag zat te kijken. Ja, het, was, het gaat allemaal heel hard en best met veel risico's. En uiteindelijk winnen ze 30, 40 seconden of dat verliezen ze. Ja. Echt, zodra je de Edna de of Sestrière of Montesson Collande of de Gros Glockner oprijdt, dan, dan heb je het over vele minuten. En dat staat ze allemaal te wachten. Je zegt de Gros Glockner, dat betekent dat ze niet alleen in Italië blijven. Nee, ze gaan ook Oostenrijk aandoen. En dat is allemaal in de laatste week. Dat wordt echt verschrikkelijk zwaar. Joris van den Berg, bedankt. Met Keeping My Baby. Het waterpolo. Laat Donk zich nog steeds overdonderen door Polarbeers, Bob? Nou, het is ietsje minder dan in het begin het geval was. Maar de marge is nog steeds wel drie. Dat wel. Het is 4-1 inmiddels. We zitten aan het begin van de tweede periode. Het werd zelfs 4-0. Roxanne Vrouwenvelder scoorde namens Polarbeers. Maar daarna deed Donk wat terug. scoorde ook Donk voor het eerst in de wedstrijd via Harriet Kabou met een afstandsschot. Dat betekende 4-1. Daarna heeft Donk het nog wel een paar keer geprobeerd om wat dichterbij te komen. Onder meer met een schot van Danielle de Bruin. Maar daar redde de kiepster van Polobeers goed. Linda Westera is dat. Danielle de Bruin, overigens, dat is een beetje het verhaal van vanavond. Die mogelijk bezig is aan, aan haar allerlaatste wedstrijd. Ze stopte met de waterpolo op het hoogste niveau. En vanavond. Kan er dus een einde komen aan die lange en succesvolle loopbaan van de Bruin? Zou ook morgen kunnen als Bears wint, waar het voorlopig dus naar uitziet. Maar goed, de Bruin natuurlijk bekend vooral van de Olympische finale in Peking. Toen zij de supervrouw van Oranje was. Zeven van de negen Nederlandse doelpunten voor haar rekening nam. En achteraf bleek ook nog dat ze dat toernooi gespeeld had met een gescheurde kruisband. Wat het verhaal alleen maar heroischer maakt natuurlijk. Zij neemt dit weekend dus afscheid van de topsport. En werd hier door de mensen van Polar Bears voor de wedstrijd ook nog eventjes in het zonnetje gezet. Kregen een bos bloemen en mooie woorden. En uh, dat is mooi om te zien natuurlijk dat het kan voor zo'n belangrijke wedstrijd toch. Polar Bears gaat in de aanval, gaat proberen om de marge op vier te brengen. Als de bal is bij Marloes Nijhuis, die schiet. Maar die bal gaat over het doel heen van Donk over het doel heen van Michelle Slobben. En zo kan Donk dan weer in de aanval met de bal in de richting van Simone Coot. Ook zij een van de mensen die erbij was in Peking. Coot met de schietkans en die bal die gaat erin. Jazeker en zo komt Donk dus toch stapje voor stapje. Wat dichterbij is de stand nu 4-2. En uh, heeft Polar Peers uh, deze wedstrijd dus nog zeker niet binnen. En we gaan verder met het buitenlands voetbal. In Duitsland speelde Bayern Leverkusen gelijk tegen HSV 1-1 werd het. Sankt Pauli tegen Bayern München werd 1-8. Twee goals van Arjen Robbe en drie van Gomez. VfB Stoet uit Hannover 2-1 werden Bremen, Borussia, Dortmund 2-0. Schalke 04 4 Mainz 1-3, met één goal van uh, Klaas-Jan Huntelaar. De enige van Schalke dus. Eindracht-Frankfurt verloor van Keun 0-2. Borussia Mönchengladbach won weer. Freiburg werd met 2-0 verslagen. Nuremberg-Hoffenheim eindigde in 1-2. En Wolfsburg-Kaiserslauteren 1-2. Met nog één wedstrijd te gaan is Borussia Dortmund uh, was al kampioen. 72 uit 33. Leverkusen heeft er 65 uit 33. En derde is Bayern München met 62 uit 33. En omdat Bayern een veel beter doelsaldo heeft dan de nummer 2... kan Bayern zelfs nog tweede worden. Maar in ieder geval is Bayern dan zeker van de voorronde van de Champions League. Dan nummer 4. Dat is Hannover uh, dat verloor vanmiddag van VfB Stuttgart en verspeelde daardoor de kans om nog derde te worden. Hannover heeft 57 uit 33. En is net als een Mainz zeker van een plaats in de Europa League. Nou, uh, even kijken. St. Pauli degradeerde door die 8-1 nederlaag tegen Bayern München. Verder met Engeland. Aston Villa, Wiccan Athletic 1-1. Bolton Wanderers, Sunderland 1-2. Met een goal van Boudewijn Zenden... Everton, Manchester City 2-1, Newcastle United, Birmingham City 2-1... en West Ham United, Blackburn Rovers 1-1. Aan kop gaat Manchester United, 73 uit 35. Chelsea is tweede, 70 uit 35. En morgen is er Manchester United tegen Chelsea. Arsenal is derde, 67 uit 35. En Manchester City vierde, 62 uit 36. Uh, dan Italië. Siena en Adla Atalanta keren na een seizoen weer terug in de Serie A. Siena speelde met 2-2 gelijk tegen Turina. Torino en Atalanta was met 4-1 te sterk voor Porta Gruaro. En door die resultaten hebben beide ploegen met nog drie wedstrijden te spelen. Een voorsprong van 10 punten op nummer 3, Novara. Siena en Atalanta staan op 74 punten en strijden in de laatste drie duels om het kampioenschap van de Serie B in Italië. was dat. De golfwereld is in diepe rouw. Vannacht overleden op 54-jarige leeftijd de Spaanse legende Severiano Ballesteros. Bij de golfer werd in 2008 een hersentumor ontdekt, maar verschillende operaties en behandelingen leken hem bovenop te helpen. De afgelopen dagen ging zijn toestand plotseling snel achteruit. Bij de Spaanse Open droegen de meeste deelnemers vandaag rouwbanden... en ook was er op de golfbaan van de Terrassa een minuut stilte... voor aanvang van de derde ronde. Balesteros won dat kampioenschap in Barcelona zelf ook drie keer. Daarnaast zegevierde hij driemaal bij de British Open. Won hij twee keer de Masters en stond de Spanjaard 61 weken lang... op de eerste plaats van de wereldranglijst. Iemand die hem van dichtbij heeft meegemaakt is Daan Sloter, vroeger golfer zelf... en tegenwoordig directeur van de KLM Open. Meneer Sloter, wanneer hebt u hem voor het eerst ontmoet? Nou, ik heb hem voor het eerst uh, echt gesproken in 2006... maar in 1980 heb ik al uh, smachtend langs de fairways gelopen om hem uh, te aanschouwen. Maar in 2006 was het de eerste keer dat ik hem echt uh, ja, te spreken kreeg. Dat was uh, als toernooi-directeur uh, op de waar toen wij zijn... 30-jarig jubileum vierde van zijn allereerste overwinning als professional die hij uh, toevallig in Nederland uh, bereikte. Dus toen was het moment dat ik hem echt uh, mocht, mocht aanraken. Ja, maar laten we even terug gaan naar 1980. U stond toen smachtend langs de kant. Zegt u, u was een fan toen? Ja, maar ik, denk iedereen, ik ben zelf uh, rond die tijd 1978 begonnen met golven en iedereen die in die tijd golfde uh, en jong was wilde maar één ding en dat is Servi Stero zijn. Want hij kon dingen doen met een bal die niemand anders kon Um, en dus toen hij speelde in Hilversum... en ik carriede zelf uh, die week voor een andere speler... Ja, dan ga je toch uh, uh, stiekem af en toe even kijken naar, uh, naar wat hij kan. Ja, dat heb ik vanmiddag ook gehoord. Hij kon dingen met een bal die niemand anders kon. Kunt u, kunt u voorbeelden noemen? Ja, nou, bedoel, om specifieke slagen te noemen is misschien ingewikkeld. Maar het feit dat hij, uh, als hij in de problemen lag... Uh, laten we zeggen, de, de, de creativiteit had om een slag te bedenken... Uh, dat was knap, maar dat hij dan ook nog bedacht hoe hij dat moest doen uh, was knap. Maar dat hij dan dat ook nog kon uitvoeren, uh, vaker wel dan niet. Uh, ja, dat, dat, dat zie je gewoon niet bij spelers. Je ziet het af en toe nu bij uh, Tiger Woods de laat, uh, laatste jaren, dat hij, omdat hij wat vaker uh, schreef is, dat hij hele mooie herstelslagen heeft. Maar wat Paul Steros kon, ja, dat was eigenlijk uniek. Hij was nooit... Uh, kansloos, in welke situatie dan ook. Nee, um, Topsporters zijn vaak moeilijke mensen. Wat was hij voor iemand? Nou, hij was zeer moeilijk um, uh, voor zichzelf en voor zijn omgeving. Um, zeker als het niet ging zoals hij vond dat het moest gaan. Uh, dan, ja, dan was hij iemand die, uh, die uh, uh, drukgebarend en uh, met veel woorden kon vertellen wat hij wel wilde. Maar hij deed altijd met één doel. En dat was namelijk of uh, om het beste uit hemzelf te halen of om het golfspel, uh, golf in het algemeen, te dienen. Um, en daarom denk ik dat iedereen ook zeggen, nu heel makkelijk al die dingen kan vergeten of in een ander daglicht kan stellen. Want Sefi was gewoon golf en hij was maar met één ding bezig. En dat was de mooiste slagen te laten dienen en golf beter te maken. En daar ging hij, uh, ja, ging hij heel ver in. Maar... Ik bedoel, hij was altijd een uh, gentleman, hij speelde het spel altijd eerlijk, en, uh, maar hij wilde gewoon winnen. Ja. Ho hoe belangrijk is hij voor golf geweest? U, u hebt er net al een aantal dingen genoemd, maar zijn er veel jongeren die door hem zijn gaan, gaan golven? Ja, ik denk dat het belangrijkste wat hij heeft uh, gerealiseerd is dat uh, hij heeft de Europese tour en golf in Europa op de kaart gezet. Hij heeft laten zien dat het mogelijk was om dan vanuit Europa de Amerikanen te verslaan en uh, de beste van de wereld te worden. En, uh, en hij heeft de Europese Tour gebracht op het niveau wat het nu is. En dat kan dus concurreren met de Amerikaanse Tour. En dat was vroeger zeker niet zo. En hij heeft ook de Europeanen het geloof gegeven... bijvoorbeeld in de Ryder Cup, de tweejaarlijkse wedstrijd tussen Amerika en okay. Europa... dat Europa gewoon van Amerika kon winnen. En dat is natuurlijk in het verleden ook vaak gebeurd. Ja. Uh, u had het aan het begin van het gesprek over 2006. Want toen hebt u hem zelfs de hand geschud, zei, zei u. Uh, dat is heel bijzonder. Nou ja, ik, bedoel, ik heb ook met hem staan en zitten praten, maar het was zo dat uh, hij het in 76 heeft hij op de Canemer uh, op 19-jarige leeftijd dus een uh, eerste overwinning behaald als professional. En wij wilden heel graag uh, hem daarin eren en uh, hij zei ja, ik kon, kan niet komen, ik kan niet spelen, want ik ben geblesseerd geweest en mijn spel is niet goed genoeg. Zei, ja, Maar kom maar gewoon op de dinsdag ervoor, dan spelen we een leuke demonstratie, want wij willen gewoon een avond houden waarbij wij kunnen laten zien hoeveel wij het waarderen dat, uh, dat, ...dat je deel bent geweest van de geschiedenis van, uh, van ons open. Nou, daar ging hij schoorvoelig mee akkoord. En hij kwam in Nederland en ja, wist eigenlijk niet wat hij ermee aan moest... ...want hij was een golfer in, uh, in hart en nieren. Maar hij uh, smolt eigenlijk tijdens die, uh, die dag en die avond. En achteraf uh, uh, heeft hij ook verklaard dat hij heel blij was... ...dat hij eindelijk eens kon voelen hoe het was om, uh, om zeggen, de, de weerhoop te worden... ...zonder dat hij als golfer daar was. En hij uh, heeft dat te harten genomen en sindsdien is die ook, dat zeggen, meerdere keren op allerlei wijzen uh, uh, gelaudeerd en wat dan ook voor een, uh, voor een wijze. Maar ja, met hem daarover praten, over hoe het voelt om niet meer te kunnen spelen op dat niveau, of dat soort dingen. Ja, dat is natuurlijk, ja, de, de, als een jongetje droom je van die man ooit een keer te zien en dan mm -hmm. wel met hem te zitten praten. Dat is geweldig. Ja. Uh, zijn eerste overwinning op de Kennemeren, zegt u, uh, was dat zijn band met ons land of waren er meerdere dingen? Nou, ik denk dat uh, hij, heeft, hij heeft drie keer gewonnen in Nederland. Uh, zijn eerste overwinning in Nederland, dat is natuurlijk, ja, daarmee heb je natuurlijk een band. Hij uh, heeft later ook een hele sterke band opgebouwd met uh, Robbie van Erven de uh, toernooi-directeur uh, vanaf 1980. Uh, ook het jaar dat hij uh, dat zijn tweede titel won uh, bij ons. Um, en dus hij is vaak in Nederland geweest uh, bij de Kalem ja. Opens. En uh, ja, ik denk dat, dat, dat, dat hij altijd wel het gevoel heeft gehad dat Nederland uh, voor hem belangrijk is geweest. En hij is ook, uh, ook gelukkig veel geweest zodat wij hem hebben kunnen aanschouwen. Hebt u na 2006 nog veel contact met hem nee. gehad? Nee, we hebben één keer via een brief contact gehad. Maar uh, dat ging meer over het feit dat hij uh, zijn waardering uitsprak over wat wij voor, uh, voor hem gedaan hebben. Maar verder niet. We hadden geen reden om hem nog uit te nodigen. En hij, hij stopte met spelen. Dus ja, dan op een gegeven moment. Dan ga je vanuit je elkaar nog wel ergens tegenkomen. Maar dat is werd natuurlijk uh, nu geheel gedwarsboomd door, uh, door zijn ziekte. Ja. Uh, het bericht van zijn dood, uh, hoe trof dat u? Nou ja, uh, eigenlijk uh, veel later dan eigenlijk uh, de, de bedoeling was. Maar uh, ik had vanmiddag, uh, een, gaf vanmiddag een commentaar bij het Spaanse Open dat deze week dus aan de gang is. En uh, vlak daarvoor uh, zag ik uh, een berichtje op Twitter daarover. En toen, nou ja, ik, ik had gisteren al gehoord dat hij, dat zijn gezondheid achteruit was gegaan. Maar dit was natuurlijk wel heel erg snel en schokkend. En ik moet zeggen dat, uh, ik vond het heel moeilijk om commentaar te geven daarna, omdat uh, dat spelletje leek zo heel erg triviaal ineens. Ja, ik kan het begrijpen. Daan Sloter, hartelijk dank. Graag gedaan.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 Vader Piet, een fiets staat nergens veilig. Vijftien miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde. Ik schrijf je niet? Luidsma en Van Tijn met 15 miljoen mensen. Zoveel toeschouwers zijn er niet he, bij het waterpolo, van het dak? Nee, nee, dat redden we niet. We hadden altijd alleen familie en uh, kennis, hè? <laughs> ja, nou, zo erg is het vandaag gelukkig niet. Het is uh, natuurlijk ook de finale van het uh, Nederlands kampioenschap. De beslissing uh, kan vallen vandaag als uh, Donk wint. Uh, en voorlopig zit dat er nog altijd in. Want Donk begon dus heel slecht aan de wedstrijd. Stond eigenlijk in no-time 4-0 achter. Maar die achterstand is helemaal goed gemaakt inmiddels door de ploeg uit Gouda. We zitten aan het begin van de derde periode en het is 4-4. Een gelijke stand tussen Danielle de Bruin. Scoorde uit een strafworp, dat was 4-3. En daarna de aanvoerster van Donk die ook nog haar duit in het zakje deed. Sabrina van der Sloot met de 4-4. Op het moment trouwens dat ze in al het gewoel en al het getrek haar cap kwijt was. Maar dat verhinderde haar niet om te scoren. En nu scoort ze weer, Sabrina van der Sloot. En zo staat Donk... Voor het eerst vanavond dus op voorsprong in Ede. 5-4 de tweede treffer van Sabrina van der Sloot. En Polarbeers moet toch dringend het goede spel uit de openingsfase zien terug te vinden. Want helemaal niet gescoord in de tweede periode, Polarbeers. En ook in de derde periode is het dus Donk dat meteen de score opent. Ja, Polarbeers is ook een jonge ploeg. Want na het kampioenschap van vorig jaar zijn er een aantal routiniers gestopt. De twee oudste speelsters... Van nu zijn 25 en uh, dat zegt dus wel iets, uh, ja, gewoon dat het een uh, jonge ploeg is. En dan is stabiliteit dus nog wel eens een probleem, zoals ook vanavond in deze wedstrijd blijkt. Polar Beers nu wel in de aanval, als het balbezit is voor Marit Bergers. een van die twee vrouwen die 25 is. Nu de bal naar de linkerkant gespeeld, naar Marloes Nijhuis. Marloes Nijhuis even terug naar Biorak Hakverdian, de speelster met uh, Armeense roots, Vandaar de naam, zij schiet wel op het doel, maar uh, ook die bal die strand weer. En zo heeft Polar ze dus bijzonder moeilijk na die goede start. Leidt Donk nu met 5-4. Morgen beginnen in Rotterdam de wereldkampioenschappen tafeltennis. En de loting voor die wereldkampioenschappen... is vanavond door een heuse tafeltennislegende. Cor de Brie stond in zijn tijd op eenzame hoogte in Nederland. Maar daarvoor moeten we wel heel ver terug in de geschiedenis. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Wat zat u nou net te vertellen? U herinnerde zich nog een stukje... toen u als 15 15-jarig talent in actie kwam? Ja, inderdaad. Uh, nou ja, dat was in het Vrije Volk toen dat tijd. En er stond in dat een ventje van drie turven hoog... smeshte dat het een lieve lust was. En dat ventje, dat was u? Dat was ik, inderdaad. Cor En later werd u misschien wel tafeltennis-icoon van Nederland. Maar we moeten ver terug in de tijd, hè. Uw eerste titel, 1937. Hoe ja. zag het tafeltennis er toen uit? Nou ja, dat was natuurlijk veel eenvoudiger. Nu is alles zo uitgebalanceerd. Maar toen de tijd ja, werden er 50 tafels gewoon opgezet. Er waren geen omrandingen. Als, je een balletje, als er een spres gegeven werd, dan moest je dat balletje even halen. En dan stoorde je weer een andere tafel. Maar goed, eh, dat neemt niet weg dat we er toch erg veel plezier in hadden. De Velp wordt een tafeltennistoernooi gehouden tussen de 10 beste spelers van Nederland onder de Nederlandse kampioen Dubuis. Het was de tijd van de lange rallies, hè? Inderdaad. Kijk, wij speelden in dat tijd met uh, alleen maar nopjesrubber op het bedje. Tegenwoordig zit er een laagje spons tussen. En door dat laagje spons kun je veel harder slaan... en kun je onnoemelijk veel meer effect geven zodat het spel is veel moeilijker geworden. Wij in dat tijd wisten zeker dat als zo'n bal kwam... dan wist je zeker dat je hem raak sloeg. Tegenwoordig is dat eigenlijk onmogelijk. Elke bal die geslagen wordt, is een beetje een gok. Negen keer hè, bent u Nederlands kampioen geworden. En het was dat die oorlog ertussendoor kwam. Anders was het misschien wel veel meer geweest. Ja, inderdaad. Kijk, ik heb vijf keer niet mee kunnen doen aan de Nederlandse kampioenschappen. Maar het grappige is dat de NTTB-cup... dat was de beker die uitgegeven werd voor de, de tien kamp eigenlijk... voor de tien beste spelers van Nederland. Die heb ik vijftien keer gewonnen. U stond in Nederland dus op behoorlijk eenzame hoogte. Hoe was dat mondiaal? Mondiaal hadden we niet zo erg veel in te brengen. Maar uh, de top van de wereld was toch wel altijd voorzichtig als ze tegen mij moesten spelen. En uh, nou ja, ik ben op een gegeven moment stond ik op de wereldranglijst 21ste. En daar ben ik toch wel een beetje trots op. En in Nederland ontwikkelde u zich eigenlijk als een soort van icoon van tafeltennis. Ik ben te beleefd om u tegen te spreken. Inderdaad is dat wel het geval geweest, kennelijk. De mensen kenden u allemaal wel? Ja, inderdaad. Ik denk dat ik ook mijn naam mee had eigenlijk... Uh, het is een opvallende naam, Cor Dubuis. En uh, niemand anders heet Cor Dubuis. Als je uienkruier heet, is dat veel moeilijker natuurlijk. Cor Dubuis, Nederlands meest bekende en succesvolle tafeltennisspeler... die zich uit de wedstrijdsport heeft teruggetrokken... geeft momenteel in het kader van de welzijnszorg voor militairen... een serie demonstraties. Samen met John Koch laat Dubuis dan zien hoe tafeltennis gespeeld kan worden. U stopte uiteindelijk als actief speler. We bleven altijd wel betrokken hè, bij de sport. Bijvoorbeeld met het geven van demonstraties aan militairen. hoorden we. Na afloop van een dergelijk subliem staaltje tafeltennis... blijkt er onder de militairen altijd wel een dappere te zijn... die de uitdaging durft aan te nemen om het ook eens te proberen. Dubbic kan er dan meestal rustig bij blijven zitten. We hebben bij militairen veel demonstraties gespeeld. Maar ook overal in den landen. Kijk, we hebben ook in gevangenissen demonstraties gespeeld. Bijvoorbeeld in de strafgevangenis in Leeuwarden. Uh, u bent ook nog aan de slag gegaan met materialen. Hè? U heeft een eigen bedrijf opgezet. En dat ging goed, hè? Ja, inderdaad. Want op een gegeven moment maakten we wel 5000 tafels per jaar. Je begrijpt niet waar ze naartoe gegaan zijn. Overal in de wereld werd op Cordubuie-tafels gespeeld. Hoe kon het zijn dat die uh, Cordubuie-tafels, bedjes, dat het materiaal zo populair werd? Was dat dan toch uw naam? Nou, niet alleen de naam. Wij zorgden er natuurlijk voor dat het goed materiaal was. Want we wisten precies aan welke eisen een tafel moest voldoen. En wat het beste hout voor een tafeltinsbedje was... ZE dat was het verleden. Dan komen we bij het heden het WK in Ahoy. Doet dat u wat, dat zo'n groot toernooi in Nederland gehouden wordt? Ja, enorm. Want vooral als je hoort hoe die organisatie in elkaar zit. En nu wat ik hoor, nu, hoe het allemaal gaat met bedrading onder de tafels. Dat ze precies weten hoe die ballen springen op die tafels. Ja, het is enorm natuurlijk. Kan je het nog vergelijken, tafeltennis van toen en dat van nu? Ja, het is een leuke vergelijking. Je kunt kijken hoe, hoe, hoe het zich ontwikkeld heeft. We worden een bijdrage van Edwin Cornelissen. En de carrière van Cor de brie begon al in 37, 1937 dus. En hij haalde zijn negende en laatste titel in 1955. 90 jaar oud is hij inmiddels Cor de brie Morgen in langs de lijn de kwalificaties, eh, kwalificatierondes van het wereldkampioenschap. De wereldkampioenschappen daar in Rotterdam. Met natuurlijk ook veel Nederlanders.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 Emerald, Polarbeers tegen Donk. Het was 4-4. Bob van het dak. Het is nu 7-5 in het voordeel van Donk dat uh, beter en beter in de wedstrijd is gekomen. Dat is uh, duidelijk. Hoewel nu uh, Polarbeers het wel probeert met een schot op de lat. En uh, zo blijft het uh, 7-5. Het werd eerst uh, 5-4 via Sabrina van der Sloot. Daarna 6-4 via Danielle de Bruin. 7-4 voor Donk. Via Melissa Dongelmans en zelfs met twee man meer wist Polarbeers daarna niet te scoren. Twee speelsters van Donk waren even voor 20 seconden naar de kant gestuurd door de scheidsrechter vanwege overtredingen. Maar zelfs toen wist Polarbeers niet te scoren. Maar uiteindelijk dan toch weer een doelpuntje van de thuisclub via routinier Bjurak Hakverdian. En diep in de derde periode wist Donk dus eindelijk weer eens te scoren. In de tweede periode helemaal niet gescoord. En ook in de derde periode duurde het vreselijk lang voordat de thuisclub dus weer een doelpuntje maakte. Maar die treffer was belangrijk ongetwijfeld voor het vertrouwen van Polar Bears Dat wel twee doelpunten achter staat en dus alles op alles moet zetten in die vierde periode. Om nog een derde wedstrijd af te dwingen die dan morgen zou zijn in Gouda. Maar voorlopig ligt Donk nog op kampioenskoek. Hier in Ede. Het leidt na drie periodes met 7-5. FC Zwolle stond in de winterstop maar liefst 11 punten voor op RKC... en zou wel even kampioen worden van de Jupiter League. Zo luidde de algemene mening. Maar gisteren eindigde Zwolle na de 3-3 bij Cambuur als tweede. Vijf punten achter de kampioen RKC. Hoe kon dat nou gebeuren? We maakten een terugblik op het afgelopen seizoen. De dag van gisteren en de afgelopen week... waarin Zwolle voor het eerst in maanden koploper af was. Trainer Art Langener trapt af. Ik denk dat dit de moeilijkste week was sinds mijn tijd als trainer van Zwolle. Omdat je eerst de jongens na de grote teleurstelling... en daarop volgende frustratie van vorige week... dat je het niet meer in eigen hand hebt en waarschijnlijk niet gaat halen... wel weer klaar moet maken voor de kleine die er nog is. En daarnaast ook een goed gevoel moet overhouden... omdat je als je het niet haalt in die nakapetitie nog wel degelijk veel te winnen valt. Erwin Wernemars, toen je in de auto stapte richting Leeuwarden... dacht je toen nog, het kan? Ja, het kan altijd. Als je, gewoon, uh, t, uh, ja, als je wint en RxC verliest, dan, uh, dan kan, zullen gewoon, kan zullen gewoon kampioen worden. En ja. oh, de slot, krijg je alles mee? De 1-0 snel, de 2-0 vervolgens? Je merkt al aan het uitvak dat er weinig zongen in zat, dat die weinig aan het zingen waren. Dus dan weet je wel van, uh, het zal waarschijnlijk niet uh, goed zijn. En daarnaast uh, begon het uh, publiek ook regelmatig te zingen dat, uh, dat RKC-kampioen was, dus ja, dan uh, weet je wel, laat het is. Hè? Je kunt hier wel winnen, maar je weet dat als er gewonnen wordt bij RKC... dan, dan heeft het allemaal, allemaal geen zin in. En als het al heel snel die 1-0 is... en ik denk dat het, het, het publiek had dat heel snel door... en uh, met name de tweede helft, dus toen wisten de spelers ook al wel... dat, dat eigenlijk de wedstrijd bij Fortuna Sitter tegen RKC gespeeld was... ja, dan wordt het gewoon heel moeilijk om jezelf op te laden. Je hebt uitgebreide tijd gehad de afgelopen periode om eens te bekijken... waar gaat het nou in vredes naar mis met ons? Heb je het antwoord? Uh, ja... Ik denk dat, dat het niet eens zozeer bij ons misgaat, maar dat de, onze concurrent gewoon een geweldige serie maakt. Als dus je ziet dat we op Helmondsport en Volendam, die voor de winststop nog dichterbij stonden dan, dan RKC, dezelfde afstand hebben waard. Alleen RKC heeft gewoon van de laatste 15 13 keer gewonnen. Een betere serie dan wij voor de winterstop. Dus uh, wij hebben een gemiddelde twee zelf waarin we, denk ik, het moment dat we drie keer achter elkaar 0-0 spelen en drie keer veel sterker zijn, alleen niet scoren. Dat is een breekpunt. Het feit dat tegenstanders na de winterstop bij ons komen verdedigen in plaats van voor de winststop proberen om nog iets uh, te halen.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 Nou, daar hebben we niet uh, voldoende op kunnen vangen. Uh, desondanks zijn we bijna elke wedstrijd op, uh, de, op die tegen RKC naar de betere geweest. En hebben we de vele kansen die we gecreëerd hebben in al die wedstrijden niet kunnen winnen. En ik, ik, moet, ik moet wel zeggen, ik heb uh, dit jaar ik heb niet alle uitwedstrijden gezien. Maar ik heb wel uh, de uitwedstrijd tegen, tegen RKC gezien. En ik heb de thuiswedstrijd tegen RKC gezien. RKC is echt een hele goede ploeg met een paar hele goede spelers. En uh, ze zijn gewoon de terechte kampioen. Dirk Boerichter, die was van jullie? Inderdaad, dat, dat, dat, dat maakt het wel een beetje heel erg wrang. Want uh, Dirk Boerig die had, die had problemen met de, de vorige trainer. Jan Eversen. Jan Eversen, en die wilde daarom ook weg bij Zwolle. Um, en dat hij nu juist de sterfspeler is bij RKC. En ook vorige week bij de wedstrijd, of twee weken geleden tegen, tegen, tegen, tegen, tegen, tegen Zwolle, was hij ook echt de spelmaker. Ja, dat, die had eigenlijk gewoon bij Zwolle moeten mo mo mo voetballen. Wat moet ik er uiteindelijk van zeggen? Ja, uiteindelijk moet je over een paar maanden concluderen dat we een heel goed seizoen we hebben gehad. Een, een hele grote fase, heel goed hebben gespeeld. Maar dat aan het eind uh, één ploeg was, net een sterker was. Sjoerd Ars, het opladen voor deze wedstrijd was al moeilijk. Een opladen voor de nacompetitie waar je, denk ik, twee maanden geleden totaal geen rekening mee had gehouden. Dat wordt nog moeilijker misschien al. Nee, ja, dat, zoals je het zegt is het, is, het, is het inderdaad wel. Alleen goed, ik denk als je naar vandaag kijkt... Uh, dan zetten we hier toch een prima prestatie uiteindelijk op de mat. En uh, ja, uiteindelijk geeft de overwinning nog weg. Uh, dat is een beetje zuur. Ja, ja, alleen, uh, ja goed, ik, je hoort wel van iedereen dat, uh, dat ze van Zwolle genoten hebben dit seizoen. Dus ik denk dat dat, uh, ja, dat een compliment is uh, voor dit elftal. Alleen, uh, ja, het is uiteindelijk heel zuur dat, uh, dat het... Uh, als je van de 34 speelrondes de 31 volgens mij bovenaan hebt gestaan... Dan, uh, dan is het heel zuur als je geen kampioen wordt. Pijn? Ja, pijn. Ja, dat is gewoon jammer. Ik ben, ik ben, ik ben fan van FC Zwolle. En als je uh, fan bent, dan wil je gewoon graag winnen. En, dan, uh, en dan, dan, als je dan niet wint, dan baal je. U wordt de bijdrage van Frank Wielaert. We gaan even snel een tussenstandje halen bij het waterpolo. Bob? Ja, daar neemt de spanning behoorlijk toe. Want Polobeers heeft dan toch nog een tweede adem gevonden. Een afstandsschot zojuist van Burak, Jan En die belanden in het doel. En zo is het 7-6 nog maar voor Donk. En is er nu een time-out aangevraagd door Rob Bijeman, de coach van Donk. Die natuurlijk ook wel voelt dat het Donk hier misschien toch nog uit de handen aan het glip is. Maar voorlopig is de voorsprong nog altijd wel daar voor de ploeg uit Gouda. Het is bij Bears Donk 6-7. Tennis de Rafael Nadal heeft de finale bereikt van het toernooi in Madrid. De Spaanse nummer 1 van de wereld versloeg zijn eeuwige rivaal Roger Federer in drie sets. Nadal speelt in de finale tegen de winnaar van de anderhalve finale. En die gaat tussen de Servier Djokovic en de Braziliaan Bellucci. Tot zo na het NOS Journaal met Mariel 1. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio, OVT. Met deze week... Voor Pakistan begint een nieuw tijdperk. Pakistan, bondgenoot en terroristenbolwerk. Op de 28e mei had de Batavia de plechtige uitvaartplaats... wijlen zijn excellentie de legercommandant, generaal S.H. Spoor. Het leven van generaal Simon Spoor. En... Denk er om iemand niet bang zijn in het leven. De Joodse onderduik tijdens de oorlog. OVT, morgenochtend van 10 tot 12. Radio 1.